Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-minister Bos van Financiën vindt dat hij in 2008 zeer adequaat heeft gereageerd toen de kredietcrisis uitbrak. Voor de enquêtecommissie De Wit zei hij dat een minister in tijden van crisis met grote stelligheid zijn maatregelen moet verdedigen, ook al is hij niet 100% zeker van het succes. Bos wees onder meer op de garantieregeling voor leningen tussen banken, die de schatkist 200 miljard euro had kunnen kosten. Dat was volgens Bos een verantwoord risico, omdat met die grote maatregel in één keer meerdere problemen werden opgelost. De sloop van het verzakte deel van winkelcentrum Het Loon in Heerle begint woensdag. De gemeente Heerle heeft het sloopplan van de Vereniging van Eigenaren goedgekeurd. De sloop van de tien winkels moet op 23 december klaar zijn. Of de andere veertig winkels dan weer open kunnen is nog niet duidelijk. Vrijdagnacht werden het winkelcentrum en appartementen erboven ontruimd omdat de verzakking snel erger werd. In een zuivelfabriek in Bijlen in Drenthe zijn twee medewerkers van een bouwbedrijf bedolven onder een ingestorte muur. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In het poederpakhuis van Campina Friesland in Bijlen stortte een muur van betonnen platen plotseling in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige president van Ivoorkust, Bakbo, is vandaag voor het eerst voorgeleid voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij staat terecht voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord en verkrachting, gepleegd toen hij na de verkiezingen van vorig jaar weigerde de dus zijn nederlaag te erkennen. Bakbo toonde zich tijdens de voorgeleiding beleefd en was bereid antwoord te geven op vragen van de rechter. Het weer vanavond en vannacht buien met hagel, natte sneeuw en lokale klap onweer, vooral in het noorden en westen van het land. Morgenochtend nog veel buien, maar in de middag droger... met opklaringen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de Randstad op de A10... Ring Amsterdam, Ring West richting Zaanstad... voor Knopend Koenplein, 6 kilometer. Ook 6 kilometer op de Ring A10... Ring Zuid richting Amersfoort... tussen Knopend de Nieuwe Meer en Amstel Business Park. A10, Ring Amsterdam, Ring Zuid... richting Den Haag tussen Zeeburg en Knopend Koenplein... staat 6 kilometer door een kapotte auto. Dan bij Rotterdam, de A13, Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en Knoopend Kleinpolderplein 10 kilometer. A15, Europoort richting Rotterdam, tussen Spijkenis en Knoopend Vaanplein 10 kilometer. En op de A16, Ring Rotterdam, richting Breda, tussen Knoopend en Rotterdam-Fijenoord, daar staat een 5 kilometer file door een ongeluk en de weg is weer vrij. Tot zover de verkeer.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 Dat het vreet, tot het dreint. Misschien ben ik een wat naïef, of gewoon weer wat vreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het klein geluk, een gelzer verlangen, maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die val, laat mij. In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 Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl CFM. Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse 50 Just -bells ring, jingle, jingle, jingle. De Winterse 50 Koud, koud, De Hitlijst, met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden Jij kunt hem samenstellen so this is Christmas. De winterse 50. Ga nu naar winterse50.nl Breng je stem uit en maak kans op een wintersprijzenpakket De 50 beste kerst- en winterrits aller tijden Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België Luister rond kerst as as Naar de winterse50 En maak kans op een reis naar Tsjechië The light that you shine can be seen Won't you tell me, is that healthy baby? You are the greatest. ever felt love? then you know, yeah, you know what I'm talking about, there's no getting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 De dames voor u hebben het alvast gezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de stelen lijkt me. Toen ik een origineel nog had. Het gouden goud maakt klein. Dit hart ik... Het kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houten hart, de dames voor u hebben het al vastgezwaard, dus wees maar lief, het kan geen kwaad, en de schelen lijkt me.